De eerste plaat deze week in Europa is in handen van Zia. Clap Your Hands gaat van 2 naar 1 en dat alles in haar achtste week alweer van de hit note Op nummer 2 van de Rihanna De Amor gaat van 3 naar 2 toe. De Traffy McCoy is degene die zakt in de top 3 en wel van 1 naar 3. De Ready set Love Like Woe well is de snelsteiger van 14 naar 4. In de vierde plek namens ook van Florida David Guetta. De Club Can Handle Me Right Now. Op 6 blijft staan Eminem, Vienna Love the way you lie 7 London, Be Die Dicke, Winner, Americano. Americano. Kay Perry, Teenage Dream Gaat van 13 naar 8 Van 12 naar 9 Mark Ronson Zijn bang, bang, bang En Lady Antebellum Niek nou Die zakken van 9 naar 10 toe Dat was de hitlijst voor deze week Ik hoop dat je er weer van Genoten hebt Zo ja, dan zie ik je volgende week weer Weer van 3 tot 5 Hier op CFM's voor Tot volgende week Ja, uh, wat? Is dat het? It? Yes,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 OV-bedrijven geven studenten met een kapotte OV-chipkaart toch geld terug voor kosten die ze hebben moeten maken. Tot nu toe moesten studenten zelf hun trein- of buskaartjes betalen als hun OV-chipkaart kapot was. Volgens de studentenvakbond LSVB worden de studenten niet serieus genomen omdat andere reizigers veel eerder een vervangende kaart krijgen. Een aannemer uit Tilburg heeft in de klimopzaak een schikking getroffen met justitie. Hij betaalt ruim 1 miljoen euro voor zijn aandeel in de grote vastgoedfraude... rond het bouwfonds en Philips pensioenfonds. De aannemer werd verdacht van valsheid in geschriften en witwassen. De Tilburgse aannemer moet ook een werkstraf van 80 uur uitvoeren. Informateur Cenk Willink is klaar met zijn gesprekken. Vanochtend ontving hij zijn voorganger Opstelten... en daarna sprak hij met Eerste Kamervoorzitter van der Linden... Willink hoopt zijn eindverslag maandag af te hebben. Cenk Willink heeft de afgelopen dagen onderzocht of er een stabiel kabinet kan komen van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De fractievoorzitters van die partijen zijn daar optimistisch over. De grote brand in twee olietanks op Bonaire is na 40 uur vanzelf uitgegaan. De brandweer had grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Er was te weinig schuim om de brandende nafta te blussen en de vlammen kwamen tot bijna 150 meter hoogte. In totaal zijn er ruim 200.000 vaten olie in rook opgegaan. De brand ontstond woensdagmiddag, waarschijnlijk door blikseminslag. De voet die vorige week werd gevonden in een jachthaven in Zuid-Holland is van een man uit Duitsland. Dat is komen vast te staan naar DNA-onderzoek. De man van 70 stond sinds half december in Duitsland als vermist geregistreerd. De politie gaat ervan uit dat er geen sprake is van een misdrijf. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 19. Vanavond vanuit het zuiden droog. Morgen droog en vooral in het zuiden veel zon. Temperatuur dan tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. U op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie en wil op de dag geplaatst? Kom dan naar Radio. Al meer dan 7 uur elektrische en installeert, al keukeninbouwapparatuur. In onze nieuwe winkel bent u ook van harte welkom voor reparatie en onderhoud. Radio Stiphout op de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse graag met je meedenken. Echt voor reparaties en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. Devenzet-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de... Ook geopend op zaterdag. En behendigheid. Ik In ons casino aan de... Zandvoort. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in.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 He's no weenies, just the king and the queenie Katie, my lady yeah. Look at here, baby uh -huh. I'm all up on you Cause you represent California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 FM op 106.9 is zon, zandvoort en zomer For. I don't know what to do, but then that's nothing new. You can go much faster. Another paper talking can be so cheap. Hey.